Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vijf touringcarbedrijven gaan 30 passagiers toelaten in hun bussen... ook als die daardoor geen anderhalve meter afstand kunnen houden. De touringcarbranche trekt haar eigen plan... uit de irritatie dat de overheid niet gereageerd heeft... op het coronaprotocol dat ze hadden ingediend. Na 1 juli willen ze weer met volle bussen gaan rijden... omdat in vliegtuigen vanaf dan dat ook gebeurt, zeggen ze.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 En in Nederland zijn sinds gisteren twee nieuwe doden geregistreerd als gevolg van het virus. Dat meldt het RIVM. Gisteren waren er zes nieuwe slachtoffers. Het totale dodenaantal staat er op ruim 6000. Ook zijn er vier nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen positief 239 geteste mensen bij. Maar er wordt dan ook veel meer getest in Nederland nu. Het Openbaar Ministerie zegt dat de crimineel Amir Faten Mekki, die in Dubai zat, niet op verzoek van Nederland, is aangehouden. Mekki wordt door de autoriteiten in Dubai in verband gebracht met Ridouan Tahi, die in december ook in Dubai werd aangehouden en naar Nederland werd overgebracht. Mekki zou een handlanger zijn van Tahi. Na de ruiming gisteren in Deurne is er vandaag verder gegaan met het doden van de nertsen op negen fokkerijen in het land. Dat gebeurt omdat er eerder onder de nertsen een aantal coronabesmettingen was vastgesteld. Dierenwelzijnorganisaties hebben protest aangetekend tegen het ruimen. Zij zeggen dat besmette dieren ook kunnen worden geïsoleerd van de anderen.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 Een regenachtige regenachtige wordt En wij zijn er weer in de studio met Sanskort op zondag. En als eerste draaien we Den Hartman. En I can dream about you. En die man ken je natuurlijk ook van zijn grootste hit, Relight My Fire. Hoe was jouw zaterdagavond? Uh, rustig. Rustig. Ik heb, ik heb geluisterd naar uh, uh, Entertainment for You van Fred hey. Ik had nog een verzoekje ingediend. De nieuwe hit van Tino Martin. Oké, okay, had hij die, die... die niet, of niet? Ja, die had hij. Dat past ook precies in zijn programma. Dus uh, nee, ik heb heerlijk naar, uh, naar onze collega Fred Heij geluisterd. En uh, voor de rest uh, op tijd naar bed, want ik wilde vannacht natuurlijk naar de Indie-series uh, indie kijken. om de, de debuut van Rines van Kalmhout te zien. Ik deed mijn ogen open en toen waren er nog acht rondjes te gaan. <lacht> van de 200. Dat gaat lekker. Dus het klokje niet, niet uh, juist gezet. Maar goed, daarover straks meer. Dus, ja, wat gaan we en, nog meer doen? Ja, we gaan natuurlijk van alles doen. Uh, uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. Ik ben, blijft het zo? Wordt het erger? Wordt het iets beter? Nou, erg hoopvol is het niet. Maar eind volgende week uh, schijnt weer een beetje de zon aan het einde van de tunnel. Dat allemaal om half drie uh, tijdens het weerbericht. Dier van de week dit weekend is Beauty. En het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Ja, het wordt een aanrader. Het is, uh, het is een tranentrekken van het eerste uur. En de titel is Mijn Beste Vriend... Uiteraard Zandvoort nieuws in het kort. Het eerste uur uh, gaan we uh, terug naar gistermorgen. Naar ons pro programma Goedemorgen Zandvoort. Want onze collega Roy Dongen had daar een uh, interview met uh, Rob Hartog. Koninklijke Horeca Nederland. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de eerste dag dat uh, de trassen weer open waren. En uh, het strand ook weer kon uitpakken. En daar kijkt hij natuurlijk samen met, Roy Dongen, uh, met Rob Hartog kijkt Roy Dongen daarop terug. Uh, daarnaast uh, had Roy Dongen ook nog een uh, interview met de burgemeester David Molenburg. Gezien de lengte hebben we die in drieën geknipt, want dan uh, kunnen we af en toe even een plaatje tussendoor draaien. Uh, ook dat uh, terugkijkend op die eerste dag was natuurlijk wel weer spannend. Van hoe, hoe reageert iedereen op uh, die maandagmiddag na 12. Uh, hoe, hoe gaat dat verlopen? Dus uh, Wat dat betreft veel informatie het eerste uur, mede namens uh, de interviews van onze collega Roy Dongen van het team van Goedemorgen Zandvoort. Het tweede uur, zo'n tien over drie, kwart over drie... gaan we bellen met Martin van Galen. Ja. Een zzp'er die van vele markten thuis is... en ook uh, uh, part-time in de Zandvoortse horeca werkt. En we zijn benieuwd uh, hoe hij uh, die, die, die, die horecaloze tijd uh, heeft overleefd. En uh, hoe hij uh, kijkt aan tegen de regels en de, de verruiming van de regels... zoals die nu in de horeca uh, gaan gel, gelden en gaan gelden. En uh, Of hoe werkzaam die zijn. Dat allemaal rond de klok van kwart over drie... tijdens het interview met Martin van Galen. Uh, verder, uh, HEMA bestaat... Uh, wij bestaan 30 jaar, maar de HEMA bestaat dit jaar 50 jaar. Zo zo. Dus dat gaan ze ook vieren. Ook daar gaan we bij stilstaan. En natuurlijk kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. En nogmaals, dan kijken we naar het debuut van Rines van Kalmhout... in de IndyCar-series van gisteren van afgelopen nacht. Uh, ik kan u al vertellen dat is uitgelopen op een teleurstelling... want een 19-jarige coureur... Crested tijdens de openingsrace in Texas. daar eh, nog geen 40 van de totaal 200 rondes. Daarover een kwart over vier meer. Half vijf, zoals gezegd, het dier van de week. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. We hebben er weer zin in. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Meekijken www.zfm-live.nl En hier is Christie. Hij zal over top zondag vragen uh, lekker veel gouden oude muziek. Waaronder al kan je deze plaat uit 1970 die je net hoorde van Christy en Yellow River. Zondag van uh, CFM met uh, Mike Oldfield, uh, zojuist op de radio, en uh, The Moonlight Shadow. Het is uh, 17 over 2, zullen we het gaan doen? Het nieuws in het kort. Het was weer zover. Na 2,5 maanden gedwongen sluiting... is uh, de horeca ook in Zandvoort afgelopen maandag om 12 uur weer opengegaan. Met medewerking van de gemeente mogen op vele plaatsen grotere terrassen worden uitgezet omdat het aangekondigde weer wat tegenviel... was het niet echt een gekke huis in Zandvoort. Geleidelijk en in alle rust werd een deel van de terrassen met gasten gevuld... en hield men zich aan de anderhalve meter beleid. De horecabedrijven hadden zich goed voorbereid... en vooralsnog houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM. De haltestraat is bij wijze van een proef de hele maand juni... van 12 uur s middags tot 12 uur s nachts afgesloten voor al het verkeer om de terrassen de ruimte te geven. Het deel van de haltestraat waar de dichtste concentratie horecabedrijven te vinden is... was heel gezellig ingericht. Mensen vond echt de popelen om eindelijk weer aan de slag te gaan. Ook burgemeester David Molenburg was die afgelopen maandag uh, ook aanwezig. Ter oriëntatie liep hij een ronde door het centrum en langs het strand. En uh, zijn informatie werd, wordt later natuurlijk weer gebruikt voor de... Evaluatie van die dag en straks na, na het weer van half drie een uitgebreid interview wat de collega Roy Donger had met de burgemeester omtrent die afgelopen maandag. Ook Centerparks is weer open vanaf vrijdag jongstleden. De deuren staan weer open. Gasten kunnen vanaf afgelopen vrijdag er ook weer volop genieten van een onbezorgde tijd met elkaar. Midden in de natuur en met de beleving die zij van Centerparks gewend zijn. In de afgelopen jaren is vol, uh, volop gewerkt aan de vernieuwing van het park. Inmiddels zijn alle 428 cottages, 116 hotelkamers... volledig vernieuwd en is de infrastructuur ook vernieuwd. Naast de vernieuwing van alle cottages... is de be bewegwijzering in het park aangepast... en is op de paden nieuw asfalt aangebracht. De Market Dome wordt nog vernieuwd... maar de supermarkt en Aquamundo zijn al bereikbaar. De restaurants in de Market Dome zijn nog dicht. Gasten kunnen tot eind juni terecht in het restaurant van het hotel en bij het restaurant van Action Factory. Eind juni is er dan ook een vernieuwing van de markt Dam voltooid. De vernieuwing van het park Zandvoort is onderdeel van een investering van 600 miljoen euro... in de bestaande parken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Met de vernieuwing van het park Zandvoort is zo'n 40 miljoen euro gemoeid. En tussen Den Haag en Zandvoort komt definitief het grootste windmolenpark op zee. Vattenfall bezit de vergunning en heeft nu besloten daadwerkelijk te gaan bouwen... De aanleg begint volgend jaar en het park is in 2023 na verwachting in bedrijf. Het park Hollandse Kust Zuid 1 tot en met 4... komt op ongeveer 18 kilometer van de kust en bestaat uit 140 windmolens. De capaciteit van het park is dan 1500 megawatt. Dat is gelijk aan het stroomverbruik van ruim 2 miljoen huishoudens. In kustgemeenten als Zandvoort is er veel protest tegen het park. Tegenstanders noemen het een hekwerk op zee... met honderden windmolens zo groot als de Euromast... Aan het strand wordt gevreesd dat de turbines vanwege horizonvervuiling negatieve gevolgen hebben voor het toerisme. Als windmolens zo dichtbij staan, zouden badgasten niet meer het idee hebben aan zee te zitten. Het alternatief is volgende tegenstanders om de molen verder op zee te zetten. Maar ondanks het verzet is er toch een vergunning verleend. Mantelzorgers kunnen vanaf nu thuis getest worden op het coronavirus. Deze testen aan huis worden georganiseerd door Tandem, een organisatie die ondersteuning aan mantelzorgers biedt in samenwerking met de GGD Kennenbalans, Zorgbalans... gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velzen en Zandvoort. De testen zijn bedoeld voor mantelzorgers... die lastig naar een testlocatie kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze degene die voor wie ze zorgen niet alleen kunnen laten... of omdat de mantelzorger zelf moeite heeft om zich te verplaatsen. Een voorwaarde om getest te kunnen worden... is dat de mantelzorger klachten heeft die passen bij het coronavirus... zoals koorts, luchtweg... Klachten, hoestend, verkoudheid, nietend, verlies van reuk en of smaak of kortademigheid. Een speciaal corona thuiszorgteam neemt de testen af. Als mantelzorgers uh, kunt u zich aanmelden bij de, de, voor een test bij Tandem Centrum voor mantelzorgondersteuning via telefoonnummer 023 891 06107 023 891 06107. Het telefoonnummer is zeven dagen per week bereikbaar tussen half negen morgens en 9 uur s avonds. Heeft u meer nodig dan alleen een test, dan is Tandem beschikbaar voor verdere ondersteuning. Bent u geen mantelzorger, maar heeft u klachten, dan wel milde klachten die passen bij het virus, dan kunt u een afspraak maken om u te laten testen op een van de testlocaties. Meer informatie leest, leest u op de website van de GGD. Wilt u nog een keer rustig nalezen, ga dan naar de website van de gemeente Zandvoort, want daar staat dit verhaal ook compleet op. Dankjewel je Dat was het uh, Zandvoortse nieuws. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze ZFM app. En mocht je die nog niet hebben, download dan nu. Hè. In de Play Store, App Store en Windows Store is die beschikbaar. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte. I just pretend. bij uh, CFM, uh, bij het geluid van Zandvoort. De nieuwe en de oude singles, ook uh, deze van The Weekend en In Your Eyes. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo, uh, zo, zo treurig weer als het vandaag is? Of gaat het beter worden? Volgens mij eind van de week toch beter, of niet? Klopt. Klopt, oké. Okay. Nou, we horen het zo dadelijk van uh, Albert-Jan. Maar eerst gaan we Chaka Kang nog een keer voor je draaien. Hier is Ain Nobody... Vondagmiddag van uh, C.F.M. Zandvoort met Shaka Kang op de radio en Ain't Nobody. En zo werd het echt precies half drie. Albert Jan we lopen weer helemaal keurig vol geschema. Het ja. is tijd voor het weer. En vandaag is het bewolkt met enkele buien. En bij buien is kans op onweer. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts. De wind waait uit het westen en is vrij krachtig tijd. De temperatuur stijgt naar 16 graden en daarmee is het fris voor de tijd van het jaar. Want 19 graden is gebruikelijk begin juni. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met nog een kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt opnieuw tot buien en dan vooral in de ochtend. De wind waait naar het noorden en neemt toe naar matig en aan zee naar vrij krachtig. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 16. En dinsdag zijn er perioden met zon en ook wat wolkenvelden... maar de kans op een bui is niet zo groot meer. De wind waait zwak tot matig uit het noorden... en de temperatuur stijgt opnieuw naar 16 graden. En dan tot slot, de rest van de week is het licht wisselvallig zomerweer... met oplopende temperaturen. De zon schijnt geregeld, maar elke dag is de kans op een bui... Uh, ongeveer 40 procent. De temperatuur wordt geleidelijk hoger. Woensdag wordt het 17 graden... Vanaf donderdag is het ook en het weekend is het heelal 20 tot 22 graden. Al dus Rico Schreuder. Dat zijn uh, betere berichten voor uh, eind van uh, volgende week. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl en, en hier is Living in the Box. Radio, die uh, trek je aan in uh, Zandvoort. 24 uur per dag, CFM. Trouwens ook uh, actief op tv, kanaal 40 digitaal via Ziggo. En ook dan hoor je het geluid van Zandvoort uh, op je televisie. En uh, ja, we hadden gisteren het, uh, de uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Onze collega's... Klopt, en uh, die hadden een tweetal interviews. Uh, allereerst even het interview met Rob Hartog... Uh, van Koninklijke Horeca Nederland... wat Roy, onze collega Roy Dongen uh, had... tijdens Goedemorgen Zandvoort. Uh, dat, uh, moet ik u even te, dat houdt u te goed... want dat wordt morgen herhaald... tijdens de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Wat we wel hebben... is het interview met Roy Dongen... met burgemeester David Molenburg... Uh, naar aanleiding van die maandag... want hij is, heeft uh, toen die, uh, middag, uh, die maandagmiddag... Een oriëntatieronde gedaan door het centrum en langs het strand. En hij liet zich overal goed op de hoogte stellen van de ontstaande situaties. En uh, Roy Dongen sprak met hem omtrent zijn bevindingen van die dag en hoe hij er verder tegenaan kijkt. We hebben het uh, interview in tweeën gesplitst, of in drieën? drieën. In drieën gesplitst in verband met de lengte. Dus u krijgt nu uh, het eerste deel van het interview... wat Roy Dongen uh, had met David Molenburg. En dan gaan we gaan nu praten met, als het goed is... Uh, de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Wat fijn dat u uh, tijd heeft om ons te woord te staan. Graag. Dat doe ik graag. En heel graag. Fijn. Uh, de eerste vraag die we natuurlijk hebben is... Uh, hoe maakt u het? Alles in goede gezondheid? Uh, ja, ik ben in een uitstekende gezondheid. Ik moet zeggen dat ik... Uh... Ja, wel merk dat het de afgelopen tijd niet heel intensief geweest is met, uh, met alle situaties rond het coronavirus. Um, maar tegelijkertijd uh, prijs ik mij en ook de mensen om mij heen. Uh, gelukkig dat iedereen in volle gezondheid is. Dat is heel fijn om te horen. En hoe kijkt u terug op het uh, eerste weekend na al het werk wat daarvoor verzet is? Nou, ik moet zeggen dat ik uh, vond Tweede Pinksterdag een hele spannende dag. Uh, zeker... Uh, ja, eh, omdat het ook zich natuurlijk aan liet zien dat het heel mooi weer eh, zou worden. Het was iets minder dan, dan verwacht uiteindelijk. Um, en je bent toch met elkaar, met, met ondernemers, gemeente, uh, hulpdiensten be bezig geweest... om je voor te bereiden op een, uh, ja, een, een dag waarin je hoopt dat alles goed verloopt. En um, dat alles gaat zoals je het met elkaar bedacht hebt. Dus dan aan het einde van de dag terug kan kijken dat, uh, dat je zegt, van, nou, het, is, het is goed gegaan. Uh, er zijn wel punten voor verbetering en uh, voor de evaluatie. Um, dat was wel een moment van opluchting, kan, uh, uh, kan ik vertellen. Daar uh, was ik heel blij om. Ja, en ik geloof dat uh, Zandsport zelf ook heel blij was. Mensen liepen vrolijk en uh, gelukkig op straat. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik, uh, ik ben uh, veel uh, in het dorp en ook op het strand geweest. Waarbij met name mijn aandacht heel erg op het dorp gericht was. Omdat daar uh, ja, toch wel uh, een, een aantal spannende maatregelen genomen waren. Met ook het afsluiten van de Haltestraat. Uh, en ik zag overwegend mensen die heel blij waren. Ik zag ook wel uh, een aantal mensen die, uh, zoals mijn vrouw het zei. Um, ja, de, het vierde alsof het de eerste lentedag was. Um, er werd ook wel uh, her en der een aardig slokje uh, gedronken kan ik uh, met eigen ogen, had ik, heb ik dat kunnen constateren. En tegelijkertijd, uh, ja, al met al uh, was het een vrolijke dag en uh, de maatregelen die we genomen hebben, uh, uh, droegen ook uh, bij denk ik, aan de feestvreugde dat, uh, dat het weer mocht. Uh, ik ben ook heel blij met de inzet van de ondernemers dat ze dat op een hele goede uh, en evenwichtige manier ook op die eerste dag hebben aangepakt. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten... dat sommige zandwoorders zo'n grote liefde hebben voor de horeca... dat ze drinken wat ze kunnen om te zorgen dat de horeca toch nog wat omzet haalt. Nou ja, laat ik zo zeggen dat ik, ik, ik gun de horeca echt voor de komende periode... Een, een hele goede omzet. Maar hoop ook wel dat iedereen een klein beetje op zijn gezondheid let, uiteraard. Maar uh, nee, het is te hopen dat uh, uh, nou, ik zou zeggen, de ingezette weg ook, uh, ook ingeslagen wordt. Ik hoorde het interview met Rob van Koninklijke Horek in Nederland net... Uh, dat het uh, wat voorzichtig uh, op, uh, op gang kwam. Nou, ik denk dat dat ook op zich uh, voor de ondernemers zelf prettig is... dat ze niet meteen overlopen worden. Maar uh, het doet mij goed als ik zie dat, uh, dat er toch alweer een aardige bezetting... in alle gelegenheden is. Ja, en heeft het op het strand, uh, dan ging het ook allemaal heel erg netjes... heeft het uh, het oefenen zeg maar, uh, met, met die bekjes... Uh, uh, daar uh, een, een rol in gespeeld... Ja, we hebben natuurlijk uh, uh, een, een, een twee weken geleden een, uh, mochten wij een, een proef doen ja. uh, met bedjes en, en, en het openstellen van de wc's. Dat is toen uh, door de minister helaas uh, teruggedraaid, zodat we dat even een paar dagen niet mochten. Uh, en ik heb wel geconstateerd dat op het moment dat de bedjes op het strand staan... Uh, dat dat ook wel weer een hele goede regulerende werking heeft bij het goed uh, beheersbaar houden van de situatie op het strand. Uiteraard zie je hier en daar wel groepen jongeren die, die te dicht op elkaar zitten... Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat de ondernemers op het strand ook heel goed hun rol pakken. Um, nou ja, om mensen ook te wijzen op het feit dat ze gewoon, uh, ook zich uh, op, op het strand um, nou ja, op, op een goede manier ten opzichte van elkaar moeten verhouden. Um, dus uh, ja. ik, ik ben heel blij dat het nu weer naar een soort normale situatie kan waarbij het strand ook weer beheerst wordt zoals we dat uh, gewend zijn.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 Just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash And Valium would have helped that fetch said, hey babe Take a walk on the wild side I said, hey honey Take a walk on the wild side and the colored girls say, Doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, Muziek, je hoorde de zinger van Lou Reed en Walk on the Wild Sides. Ja, we gaan door met het interview, Albert Jan. Ja, deel 2 van het interview van onze collega Roy Dongen met de, de burgemeester David Molenburg. Naar aanleiding van de eerste dag dat de terrassen in het strand weer. ...operationeel waren. Het uh, tweede gedeelte van het interview... Uh, ...daar wordt uh, door de burgemeester uh, geattendeerd... ...op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen... ...die uh, er tussen lopen en die ermee te maken krijgen. Ik zal voorstellen. Er zijn twee dingen daarin heel belangrijk. Uh, dat is dat um, ik vind dat mensen heel erg hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik tot mijn grote vreugde zie dat dat ook in hele grote delen van, uh, uh, uh, van het centrum in stand ook gewoon gebeurt. Mensen houden zich netjes aan de regels. En waar ze zich niet aan de regels houden, dan uh, zie je dat ze elkaar ook wel aanspreken. Dus dat is één. Twee, denk ik dat ook de ondernemers zelf zich heel erg te bewust zijn van de regels. Die er zijn en dat ze die ook rond hun ja, eigen exploitatie goed uh, moeten naleven. Uh, nou, tegelijkertijd, op het moment dat er echt excessen ontstaan, uh, dan, dan ja, is handhaving natuurlijk wel aan de orde. Uh, gelukkig valt dat heel erg mee. We hebben natuurlijk uh, twee niveaus van handhaving in, uh, in ons land. We hebben de zogenaamde BOA's. ...die vanuit de gemeente werken. Die zijn er ook om bijvoorbeeld als ondernemers met vragen zitten over van... ...hoe zit dat nou met mijn terras? Mag dat iets meer naar links of iets meer naar rechts? Om daar ook bij te ondersteunen en te helpen. Maar ook op het moment dat het ergens lastig wordt... ...om dan ook ondersteuning te kunnen leveren. Um, ja, en we hebben uiteraard ook, uh, ook de politie uh, die uh, nou ja, ook, ook uh, in handhavende rol een, uh, een positie heeft... Uh, maar gelukkig valt dat reuze mee en uh, ik zeg ook we hebben niet de capaciteit om op elke straathoek een politieagent of een BOA neer te zetten. En dat lijkt me voor de uitstraling van Zandvoort ook niet goed. Ja. Um, dus ja, ik constateer dat iedereen zich goed aan de regels houdt en uh, ja, indien nodig moet er gehandhaafd worden. Ja, en, uh, ik denk natuurlijk nu ook aan de jongeren. De jongeren die uh, graag lekker naar Zandvoort komen om uh, te genieten en leuke dingen met elkaar te doen. Uh, zeker nu de scholen weer open mogen. Maar als zij op school wel bij elkaar mogen zijn, mogen ze dan straks op het strand niet bij elkaar zijn. Ja, de, de, de, de regels van afstand houden zijn, zijn heel, uh, heel duidelijk. Um, en ja, ik, ik, ik hoop oprecht dat wij de komende periode nog wat versoepelingen gaan krijgen. Uh, als er uit onderzoeken bijvoorbeeld blijkt over hoe het zit met de buitenlucht. Um, want ik kan me ook heel goed voorstellen, ik heb zelf een zoon die net eindexamen heeft gedaan. Althans, hij heeft uh, zijn centraal schriftelijk niet hoeven doen, maar wel zijn examen gehaald. Uh, ja, die baalt er ook van dat hij maar echt met, steeds met een beperkt aantal vrienden af kan spreken. Dus ik hoop oprecht dat we daar wel ook richting weer een wat meer normale situatie gaan. Ja, en we, nu hebben we het weer over handhaving. Nou, het, uh, het, uh, het gebeuren uh, onder de leiding van uw collega in Amsterdam is natuurlijk een heel spannend uh, onderwerp geworden. Uh, uw collega in uh, Haarlem die vindt dat de peperspray voor handhavers uh, ingezet zou moeten kunnen worden. Of door handhavers ingezet zou kunnen worden. In Zandvoort, uh, hebben we problemen op dit moment of zegt u van nou is de situatie juist niet problematisch uh, voor de veiligheid van de handhavers zelf? Nee, nou kijk, dat is een, een lastige discussie. Uh, we hebben natuurlijk in Velzen gezien uh, bij Emmuiden bij dat daar op een gegeven moment een aantal handhavers door een grote groep jongeren is belaagd. Um, en er is vanuit de, de, de, de handhavers zelf duidelijk de vraag van wij willen beter uitgerust zijn. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan ze bodycams meegeven. Dat gebeurt in Rotterdam, zodat er geregistreerd wordt wat er gebeurt. En dat in de, in de bewijsvoering later ook uh, een belangrijke rol kan spelen. Nou, de minister heeft heel duidelijk gezegd, ik wil uh, eigenlijk uh, die boa's niet uh, uh, of, of zeer licht bewapenen alleen als dat nodig is. Um, maar hij heeft dat volledig neergelegd bij de lokale driehoeken. Dat zijn dus de, de, de burgemeesters, de officieren van justitie uh, en de politiechefs uh, in, in, de, in de verschillende teams in, in Nederland. Nou, wij werken samen met Loemendaal en Heemstede. Uh, en tegelijkertijd we delen de BOA's met de gemeente Haarlem. Dus we zullen daar uh, in deze regio een discussie over moeten voeren. Want de minister heeft gisteren gezegd ze zouden wel een kort wapenstokje mogen dragen. Um, nou, ik, ik ben van mening dat op het moment dat je uh, uh, die kant op gaat... dat je dan ook moet zorgen dat mensen echt, echt heel goed opgeleid zijn... om daarmee om te kunnen gaan. Maar goed, minister heeft dat nu uh, gisteren bekendgemaakt... en we zullen er uh, met elkaar over moeten hebben... van vinden we dat gewenst uh, in deze regio of niet. Wat in Zandvoort wel geldt, is dat we ja, ook vinden... Dat, dat onze handhavers ook een belangrijke rol spelen... in de uitstraling van de gastvrijheid die we met elkaar hebben. Dus ergens zullen we dat evenwicht moeten vinden. Ja, want... Uh... Als mensen een wapen mogen gebruiken, moeten ze inderdaad ook weten hoe ze het moeten gebruiken. En misschien moeten ze ook uh, uh, vooraf ook een goede training krijgen om die escalatie juist te voorkomen. Ja, nou, dat, de, de bouwers worden uitstekend getraind. Maar nogmaals, we zullen ook met elkaar dat gesprek moeten voeren... Uh, of, of en uh, op welke wijze dat gemist is. En we zijn heel, heel erg benieuwd hoe dat vervolgd wordt. Dus dat uh, is een besluit wat eigenlijk genomen wordt dan door deze zogenaamde driehoek. Ja, dat zijn de burgemeesters van Bloemendaal, Heemstede en, uh, en Zandvoort. En, uh, nou, wij delen één politieeenheid, dat heet Team Kennemerkust. Uh, en samen met de van justitie uh, ja, vormen wij in feite, dat heet dan de lokale driehoek. Maar bij ons zit dan ook nog de factor erbij dat we inderdaad de, de boa's uh, uh, met Haarlem delen ja dus aan de ene kant is dat ook heel handig. Want dat betekent dat we ook een situatie hebben dat we een vaste bezetting hebben in Zandvoort. Maar zodra het nodig is kunnen we er heel snel vanuit Haar en ook richting Zandvoort komen om, om op te schalen. Uh, dus dat is een groot voordeel. Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything. Everything gonna be all right this morning. Yes, I do. Oh yeah. yeah. Woo! Yeah. Yeah. Now when I was a young boy, yeah. at the age of five, my mother's child gonna be... Greatest man alive But now I'm a man Way past 21 I want you to leave me, baby I have lots of fun I'm a man Yeah. No B <laughs> Oh child Why yeah. That mean Manish boy I'm a man yeah. I'm a full grown man yeah. I'm a man yeah. I'm a natural born lover's man I'm a man Oh yeah. Je de Man is Boy inderdaad Muddy Waters. Het laatste gedeelte komt eraan van het gesprek met burgemeester David Molenburg, Albert Jan. Ja klopt, en uh, hij gaat daar verder op in over de rol van de politie. Uh, nou ja, ik, uh, uh, uh, uh, uh, misschien heb je kunnen constateren dat er in ieder geval ook op, uh, op gezette tijden, op hoogte dagen, politie op het strand te paard aanwezig is. Ja. Dat is voor de uitstraling van, uh, van de politie, vind ik wel een, een hele belangrijke. Um... Ik ben al acht maanden burgemeester en ik ben zeer onder de indruk van de wijze waarop de politie in, uh, in onze regio werkt. Zeker ook het werk wat, wat de wijkagenten uh, doen, die, uh, die echt als uh, nou ja, in de haarvaten van de samenleving uh, zitten en, en, en heel veel kunnen oplossen door, door middel van ja, bemiddeling, praten. Um, wij hebben op dit moment geen klachten als het gaat om de bezetting in, in, in, in Zandvoort, um, dus ja, wat dat betreft ben ik ook gewoon heel blij met hun inzet. Uh, en dat brengt het ook op de vraag, uh, we zien af en toe wel eens handhavers, uh, met name als de markt opgebouwd wordt, maar heel, heel vaak zien we eigenlijk onvoldoende boa's in, de, in het dorp. Ja, dit, we hebben een vaste bezetting, wat ik zei. Ja. En, uh, ja, uh, ik heb met mijn eigen ogen kunnen constateren dat op Tweede Pinksterdag uh, nou ja, ze, ze, ze zeer aanwezig waren, ook uh, in het dorp zelf. Um, ja, ze kunnen, wat ik zei, niet op elke straathoek staan. Dus misschien dat jij net op de andere straathoek staat. Ja, het was gelukkig ook een, een redelijk rustige Tweede Pinksterdag, maar op een wat drukkere dagen Dan is het dus dezelfde bezetting daar. Ja, maar wat ik zei, we kunnen uh, heel makkelijk opschalen als dat nodig is. Oké, okay. en we houden natuurlijk ook gewoon uh, de eigen verantwoordelijkheid van mensen in. We kunnen ook zelf iemand aanspreken. Nou, dat vind ik, dat vind ik zelf het allerbelangrijkste: dat uh, ja, mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En ik ben uh, zeer uh, blij in dat blijf ik benadrukken. We hebben de maatregelen die we nu genomen hebben in, in Zandvoort in zeer nauw overleg met, uh, met de ondernemers genomen. Bijvoorbeeld het afsluiten van de haltestraat was een, was een idee wat vanuit ondernemers zelf, ondernemers zelf kwam. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Nou, dan weet je op het moment dat je dat doet, dat daar ook uh, natuurlijk wat wrijving kan ontstaan met de retailers. En we proberen uh, dat stap voor stap uh, uit. En we zeggen van nou, we, we zetten het nu op deze manier in. En we zijn nu ook aan het evalueren. Dat betekent daar ongetwijfeld weer punten van verbetering uit voortkomen. Um, nee, je kan nooit iedereen helemaal naar de zin maken, maar de wijze waarop er samengewerkt wordt uh, door ondernemers, uh, gemeenten en ook uh, nou ja, hoe, uh, van bewoners daar ook input van krijgen... En ja, daar ben ik ongelooflijk blij en gelukkig mee, zoals dat gaat. En uh, misschien dat dat ook wel nou, het, het voordeel en de uitkomst van een, van een crisis als dit is. Uh, dat er plotseling dingen mogelijk zijn die daarvoor wat waren. lagen. Nou, met deze prachtige woorden kunnen we eigenlijk constateren dat heel Zandwoord het een goede voorbeeld geeft. En we hopen dat de gemeenteraad dat voorbeeld kan volgen om zo goed met elkaar samen te werken. Um, en... In een gemeenteraad werkt over het algemeen iedereen heel goed met elkaar samen en je mag het ook af en toe heel hardvondig met elkaar eens zijn, dat heet politiek. Dat was het interview wat collega Roy Donger gisteren had met burgemeester David Molenburg bij GMZ, oftewel Goedemorgen Zandvoorts. Elke zaterdag te horen tussen 11 en 1 uur. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van 3 uur. Daarna nog twee uur lang Saltfort op zondag. Op deze druilige zondagmiddag in Saltfort Gewoon lekker aan de radio blijven, lekker in huis blijven. En genieten van de heerlijke muziek die we hebben. En uiteraard de informatie die gaat komen ook in uur twee van dit programma. Laatste plaat voor het nieuws en weer van 3 uur is Earth, Wind Fire. Hier zijn ze met Fantasy.